Okay. Setup kunnen horen. Dus vanavond en wat is de titel van je nieuwe project? Sky High. Sky High. We zijn heel benieuwd. Ik was helemaal in de wolken van deze plaat, dus vandaag Sky High. Ik heb een preview mogen horen en geloof me, Sky High gaat die worden. Dit was de partykite en eventjes het nieuwtje over Dion Sydney. Gauw door met lekkere muziek en wat dacht je van deze Avicii? Versus Kings of Leon. De a cappella dan. Ontzettend lekker, echt, het plingeltje. Ja, ja, ja. En ja, zometeen onze enige echte. De Joon Sydney een uur lang. Die op jou 106,9, 104,5. Of via onze website www.cfmsalfoort.nl. Hou hem hier tot aan 12 uur. Zijn we alweer zo stapsgewijs? Het tweede uur zie je het slopen. En ik kan niks anders zeggen. Hij staat er klaar voor. Hij is er helemaal klaar voor. Hij zegt: De vlammen gaan vanavond er vanaf spetteren. We gaan eens even kijken of onze bovenste etage helemaal klaar is. Baby check, jawel, onze enige rechte DJ Dion niet. Een uur lang non-stop in de mix. Dit is Sea-It. Tot aan 12 uur. Hou hem hier. Yeah Let's it Take what you DJ, like Been breathing through the storm feel it? Just the way love, love feels. You'll check it, Yeah. You'll turn the piano up.